Van 9 uur. Gert Luk met het NOS-journaal. Zo'n 500 omwonenden en ex-werknemers van het chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht bereiden een schadeclaim voor. Ze willen 50 miljoen euro van het bedrijf, omdat ze jarenlang zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Volgens een advocaat heeft een aantal mensen gezondheidsklachten en immateriële schade opgelopen. Ook is de waarde van huizen in de buurt van de fabriek gedaald. Gemoers maakt onder meer de anti-aanbaklaag Teflon. Daarbij worden chemische stoffen gebruikt die volgens toxicologen gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Een speciale senaatscommissie wil de opgestapte veiligheidsadviseur van president Trump dwingen om documenten over te dragen. Die zouden duidelijkheid moeten geven over zijn relaties met Rusland. Michael Flynn stapte op als topadviseur van Trump nadat bekend was geworden dat hij al voor de inauguratie van Trump contact had gehad met Rusland over de Amerikaanse sancties. Dat is in strijd met de wet. Vorig jaar ging een record aantal mensen met hun auto naar de garage voor een onderhoudsbeurt. Het waren er ruim 15,5 miljoen. Het aantal onderhoudsbeurten wordt sinds 2009 bijgehouden. En het waren er niet eerder zoveel, blijkt uit cijfers van de brancheverenigingen RAI en BOVAG. Automobilisten maken een inhaalslag. Tijdens de crisis is er flink bezuinigd op het autoonderhoud. Milieudefensie spant een kort geding aan tegen de staat om schonere lucht af te dwingen. Vorig jaar begon de milieuorganisatie al een rechtszaak, maar de procedure gaat erg langzaam. Door nu een kort geding te beginnen wil Milieudefensie een snelle uitspraak van de rechter. Volgens de organisatie vallen er elk jaar duizenden doden door luchtvervuiling. In Curaçao is binnen twee weken na de verkiezingen een nieuwe regering gevormd. Die bestaat uit drie partijen. De formatie kon zo snel gaan, omdat het regeerakkoord dat de partijen na de vorige verkiezingen hadden gesloten vrijwel in zijn geheel is gekopieerd. De regering wordt geleid door de partijleider van de liberale partij, Eugene Ruggenaat. Het weer vanochtend veel zon, vanmiddag meer bewolking... en vanuit het zuiden een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Jourdien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijn tunnel 3 kilometer fieden. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel-Polder... nog 6 kilometer fieden. De weg is vrij. De brug in de A8 Zaandam-Amsterdam is dicht... ...is uh, niet uh, doorgaanbaar voor verkeer. Tussen West-Zaan en Knoopert-Zaan-Dam... ...4 kilometer file. A12 Den Haag-Utrecht bij Reewijk... ...2 kilometer file. Tussen Harmelen en Nieuwegein... ...7 kilometer. A12 uh, richting Den Haag verder. Uh, vanuit Arnhem tussen Maan en knoopert lunetten ...8 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Veienoord... ...en Knoopert-Debrekseplein 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda... ...tussen Maasluis en Rotterdam Centrum... ...9 kilometer. De N206 Zoetermeer-Heemstede is nog steeds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 D66, uh, sorry CDA. Ik verwacht dat steeds. Hè? Dat komt omdat de voorzitter zit naast mij van D66. Ja, kom, en, de, uh, de vicevoorzitter zat hier net ook, dus het wordt hartstikke druk. CDA, Kees Matters gaan wij praten over de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. En misschien ook even terugkijken wat er uh, zo al gebeurd is. Hans Rijmers komt ons vertellen over de jazz. En Donna Kobani praat ons bij over de Walk... Die uh, eigenlijk al lopende moet zijn, maar door het weer af en toe uh, tegengewerkt wordt. Kees Mettes, goedemorgen. Ja, goedemorgen hier. Uh, Wij moesten haast maken omdat wij al in de, uh, in de voorbespreking al een heleboel zaken uh, aan het bespreken waren, zoals de passage. Terugkijken, vooruitkijken. Laten we eerst eens uh, terugkijken. We zijn drie jaar uh, bezig. Ik heb uh, vanmorgen een aantal speerpunten voor jullie gelezen. Uh, hoe, hoe zit je daarmee met die speerpunten? Wat heb je dan bereikt? Nou, ik wil het graag uitleggen. En uh, ik ben daar dus ook helemaal klaar voor om het uit te gaan leggen... als de verkiezingen daar volgend jaar zijn. En waarom? Omdat in eerste instantie, en uh, dat is een uh, speerpunt... Uh, wat genoemd uh, staat onder het kopje solide en sterk financieel beleid... dat is natuurlijk wel uh, op dit moment de kurk waar het nieuwe college... de basis waar ook zo direct een nieuw college mee kan gaan werken. We zijn erin geslaagd om een... Uh, niet sluitende begroting in 2014, in, in de start daarvoor, om te buigen naar een sluitende begroting en inmiddels uh, gezorgd, uh, dat is uh, absoluut een verdienste van de wethouder van Financiën, hier in, ik noem maar de wethouder van Financiën hier in Zandvoort. Uh, ge, uh, bluis, dat we een, een flink overschot hebben op de begroting. We gaan de jaarrekening, ik kan hem actualiseren, die gaan we bespreken in de juni maand. Daar gaan we ook de voorjaarsnota aan bespreken. Dat is de opmaat voor de begroting voor volgend jaar. Maar die jaarrekening, die zal opnieuw een miljoenen overschot uh, uh, laten zien. Weet je, je dat nu al? Ja, dat weet ik. En dat is natuurlijk uh, wel leuk om iets te vertellen. Ja. Al, ik ga niet in detail, want dat kan ik dus niet doen. Maar ik kan wel al zeggen dat het om een miljoenen overschot nou, in, uh, gaat. En dat is structureel. Dat is interessant, want een incidenteel voordeel kun je natuurlijk snel opmaken. Maar als je ziet dat je uh, voor de komende jaren dus een begroting hebt waar ruimte in zit om dingen te doen, en die dingen te doen, dat wordt natuurlijk het punt voor de verkiezingen. En niet alleen voor de verkiezingen, wij hebben er nu ideeën over. Dat is dus een uh, heel belangrijk punt, die solide uh, als... basis als financiën. En daar ik, moet ik mee beginnen, want dat heb je eerst nodig om verder dingen te kunnen doen. Ja, uh, als ik het zo hoor, staan we over vijf jaar in de plus. Nee, we staan niet verschrikkelijk in de plus. Het is nou, we hebben hierna nog wel een leningje lopen. Ja, maar die. Uh, die, die, die dat het noemen ze dan de weerstandscapaciteit ja. die je hebt. Die is zodanig sterk. Uh, de leningen die zijn op zo'n laag percentage afgesloten. En de laatste jaren zijn er nauwelijks leningen afgesloten. Tot niet. Omdat we juist dat. Uh, uh, eerst de zaak op orde willen brengen. Mm -hmm. En dan op een verantwoorde manier nieuwe investeringen gaan doen. Dus ja. um, staan wij de financiële. Heel, uh, geweldig voor. We hebben geld zat. Dan zouden we ook een aantal leuke dingen kunnen doen. Ja, dat is zo. Dat, dat is absoluut waar. Dat hebben we natuurlijk ook uh, wel een beetje gedaan. Want uh, dat zat ook in het programma van het CDA. Dat heeft met die lasten uh, te maken. Vorig jaar zijn de lasten niet verhoogd. Dit jaar worden, uh, zijn de lasten niet verhoogd. En uh, wat ons betreft ook voor volgend jaar niet. Dat is natuurlijk ook uh, aan, uh, aantrekkelijk. Dat burgers Zandvoort dus daar ook van profiteren. Is dat een, uh, een, een, een, een, een Zouden er verkiezingen uit kunnen zijn? De lasten blijven hetzelfde? Voor ons wel. Ja? Oké, okay, ja, wij hebben dat vier jaar geleden gezegd... en we zullen dat absoluut blijven herhalen. Als je over bedragen praat van, een, uh, uh, van enkele, uh, enkele miljoenen... die je structureel overhoudt... dan horen ook de Zandvoorters daarvan te profiteren in de zin van uh, lasten. Maar natuurlijk moet je aan andere zaken denken. Want uh, wat er wel achtergebleven is, dat is de openbare ruimte. En de openbare ruimte in Zandvoort... Is, is een speerpunt van het CDA. Dat gaat het absoluut verbeteren en upgraden van de openbare ruimtes. Dat moet absoluut gebeuren... En daarnaast Kijk, de aanloop naar de passage is ook makkelijk te maken. Nou, alles heeft een beetje met alles te maken. De, de dus aanloop is... naar de passage die stond deze week in de krant. Ja, daarom. En uh, daar is toch uh, redelijk wat onrust over. En ja. als ik dan het interview in de Zandse krant even lees... Uh, met meneer Van der Meer, die daar twee panden heeft... Ja. dan uh, komt het erop neer dat ze uh, de brief hebben gekregen... van je moet uh, op, opgeruimd zijn in 2019. Ja. Uh, maar dat zij elders zouden kunnen gaan staan, eh, of ze weten het niet, of het stond niet in de brief. Nee, uh, uh, of ze elders kunnen gaan staan, dat kan in deze, in, nog niet in een brief beschreven worden. Wat daar... Dus is daar groot onrust over? Natuurlijk is er onrust over. Aan de andere kant uh, weet meneer Van der Meer en anderen ook, hè, dat is de andere kant van de medaille, dat er een uh, erfpachtconstructie is afgesproken voor 50 jaar. Ik, ik ken meneer Van der Meer niet persoonlijk. Dus het gaat om jonge personen, dat gaat Dus om, uh... Nee, mij ook niet hoor. Dus uh, dat betekent dat je dat al 50 jaar zou kunnen weten. En als je wat wil verkopen daar op dat gebied. Dan ga je naar een makelaar toe, er komen er stukken bij... en die zegt, hey verhip, hier zit erfpacht op onder. En dat loopt wel even af uh, in 2000. Dus ik kan u geen garantie bieden, want in termen van juridische... juridische termen is het zo... dat je daar geen rechten aan kunt ja. ontlenen. Maar het Streekt, is natuurlijk strikt, wel zo. is dat zo. Dat is zo. Maar, maar, het, is, maar het gaat daar niet van goed verzoen... om zo met ondernemers om te gaan. Mee eens. En het is mij bekend... dat in dit geval uh, de wethouder... daar al twee jaar in gesprek is met mensen. Uh, op het hoekje ook. Met uh, het makelaarskantoor wat daar zit. En wat dan uiteindelijk... Uh, omdat het op een hele belangrijke plek zit. De overloop van het station je En dan loop je tegen dat pand aan. Dus dat moet je veranderen. Dat willen we veranderen. En dat brengt dus ook... Die mogelijkheden hebben we nu... Omdat we met de strategische... Heet dat dan investeringsmogelijkheden... Uh, van miljoenen voor de komende jaren... ook dat gebied willen ontwikkelen. En uh, wat het CDA betreft... zien wij... In overleg natuurlijk met mensen... Uh, die daar al uh, zaken hebben... moet je er ook mee gaan praten. En als het even kan... mogelijkheden aanbieden... Ik kan er niet op vooruit lopen, want dat is op dit moment nog niet mogelijk. Maar als dat beeldkwaliteitsplan af is... dan zou het betekenen dat we niet die hele oude passage terugbouwen. Want dat is geweest, dat was in de jaren dertig heel mooi toen. Dat is nu niet haalbaar. Maar wel, een het station is niet opgeknapt. Je gaat vervolgens uh, voor het station, loop je naar het strand toe. Lopen ze naar het strand met aan weerskanten een leuke horecagelegenheid. Het lekker terrasje en zo waar je kunt zitten. Die zijn er nu ook, uh, maar die zijn niet meer van deze tijd. En dat is een geheel, ook... Uh, naar Bouwers toe, moet je dat gaan ontwikkelen. En dat komt, en uh, nou ja, dit jaar, ik denk dat misschien zelfs voor de zomervakantie... maar anders wil ik graag nog een keertje komen na de zomervakantie... in een beeldkwaliteitsplan, mogelijkheden voor. En die mogelijkheden zijn dan uh, uh, voor ondernemers om daar wat te gaan doen. Dus er gaan zich alternatieven ontwikkelen op die locatie. En dat is interessant, omdat we ook de financiën daarvoor hebben... en maar daar concreet mee bezig zijn. Maar geduigt het dan niet van goed bestuur dat je dat andersom doet? dat je eerst komt met een mooi passageplan... en dan vervolgens tegen die ondernemer zegt... jullie moeten weg, maar je mag daarin? Uh, Want is die, is die passage al getekend en afgesproken? Nee, die, die is niet getekend en afgesproken. Het is wel zo dat raadsleden, en daar was ik zelf ook bij... Uh, een rondgang gemaakt hebben <coughs> Sorry, met mensen... Uh, die dat gaan uh, uitwerken. En in die gesprekken die we gehad hebben... er waren raadsleden van diverse partijen bij... Uh, hebben we daar volop mogelijkheden gezien. En dat betekende ook bijvoorbeeld... dat dat passageverhaal... Uh, dat daar in een bestemmingsplan aangenomen is... om daar uh, woningen uh, te gaan maken. En dat heeft tien jaar geleden al... dat is al tien jaar geleden... dat is ook bekend bij de ondernemers... de politiek in Zandvoort een beslissing overgenomen. En nou, het CDA doet nu mee, deze vier jaar we hopen volgend jaar, of volgend jaar weer mee te doen voor de komende jaren. Uh, dat kunnen we gaan ontwikkelen. En dat moet in goed fatsoen overleggen overleg met de mensen. Maar het kan niet zo ja, zijn. Dat is ook de andere kant. Dat wij dan, terwijl men weet dat daar juridisch geen basis voor is. Daar heel veel uh, Zandvoorts geld, belastinggeld tegenover gaan gooien. Dat moet wel in perspectief blijven. En ook ik, met ondernemerschap. Uh, ik, ik vraag dit omdat ik nog steeds een heel groot gat zie bij uh, wat vroeger het gemeentehuis was. En als we nu de passage platgooien... en vervolgens nog vijf jaar moeten wachten op een passage... dan is het aantal bedrijven allang geweest. Nou, ondertussen zijn die bedrijven er. en die, uh, ik, ik hoop dat ze, ze doen het verschrikkelijk goed en leuk doen. Een aantal zal het beter doen dan een ander. Ik kan niet in hun boeken kijken. Maar het is op dit moment uh, goed wat daar is. Alleen, uh, het is mogelijk om daar een Eens? beter alternatief... Eens? en een betere ontwikkeling, die, die, die, die, die, die, die, die, die Dolfierama, die toestanden allemaal daar... Dat moet, ja, dat, dat moet over. En ook die erfpacht loopt overigens af. He. Dus dat, je bent dat... wel, juridisch in juridische zin als gemeente... natuurlijk wel gebonden aan een aantal zaken die gewoon... Vast liggen. En nou, vanuit dat... dat perspectief kunnen we nu, omdat ze aflopen die erfpacht, kunnen we uh, volop aan de ontwikkeling gaan werken. En dat gaat gebeuren. Maar dat is niet de vraag. De vraag is, je ziet nu jarenlang een gat bij het gemeentehuis. Dat moest heel nodig weg, want er zou iets anders komen, er gebeurt niks. Nou moet de passage weg, of de, de oude passage moet weg, en er komt een nieuwe. En daar gaat tijdverschil tussen zitten. Of is het niet handiger om eerst die passage te bouwen en dan die mensen over te laten stappen. Zodat het bedrijf wat zij voeren, doorgevoerd kan worden. Dat zal één op één moeten. Ah, ben ik het. Nee, nu, van zo. de juridische kant. Nee hoor, want de juridische kant ga ik me niet achter verschuilen. Het heeft er helemaal geen zin om dat te doen. Die zijn er wel. En daar heeft een bestuur. Als je bestuurder bent, is het heel anders dan raadslid. Want een bestuurder heeft met meer zaken te maken. dan een raadslid. Die kan er wat makkelijker uh, tegenaan uh, praten en wat van vinden en zo. Dus dat is een ander, ander punt. Maar uh, uh, dus eerst... het zal, uh, het zal uh, gezamenlijk ontwikkeld moeten worden. Passage. Uh, en de winkels daar. Uh, en, en de rekening houden met het bestemmingsplan zoals het tien jaar geleden afgesproken is. Ja, Oké, okay. um, je roept al even, of haalt even aan uh, de volgende verkiezingen. Uh, we, we zitten hier om uh, een beetje terug te kijken... en een klein beetje vooruit te kijken... en we nodigen jullie allemaal nog een keer uit... voor kieslijsten en speerpunten... Uh, als het spannend gaat worden. En dat Kijk, zal in november worden. Het is altijd spannend. Voorjaar. Het is altijd, het is spannend. Is altijd spannend, spannend bij jullie. Het wordt, het wordt in juni een fantastische hey, um, uh, raad. En, op, uh, uh, ja. Opvallend was... dat in uh, de landelijke verkiezing... de PVV nogal scoorde in Zandvoort. Ja. Daaruit... Uh, uh, trekt de PVV de conclusie... omdat dat niet de eerste keer is... want... Uh, Vier jaar geleden scoort Zandvoort ook nogal hoog met PVVS. Dat er een afdeling PVV in Zandvoort komt. Helaas uh, mocht de PVV hier nog niks komen vertellen... maar uh, dat gaat goed komen, is mij gisteren verzekerd. Nou, oh, een rare gang van zaken, maar goed. Okay, ja, dat, uh, dat Volgens maak... mij als je lokale partij bent... kun je gewoon lokaal de, de dingen zeggen die je wilt zeggen. En ik ben niet afhankelijk van wat Den Haag uh, vindt. Wij zijn een Zandvoortse CDA, daar liggen onze roots... en daar maken we ons programma voor. Maar goed, maar goed, goed PVV... het gaat mij erom... wat vind jij ervan dat de PVV zitting uh, gaat nemen in de raad? Ja, ik vind daar niets van, buiten het feit dat het, een dat het een democratisch recht is. Zoals dat niet alleen voor de PVV geldt. En dat is een ander facet wat ik zou wel zou willen noemen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de PVV. Maar GroenLinks, als je refereert... Volgens mij refereerde je aan de Tweede Kamerverkiezingen... Uh, is GroenLinks in Zandvoort ook heel sterk voor de dag gekomen uh, op basis. Uh, maar, dus maar, maar, het zou best kunnen. Ik wil, hem, ik wil als voorbeeld aangeven. Het zou best kunnen zijn, dat is nog wel een beetje... In, het, in de glazen bol, dat er nog meer partijen mee gaan doen. En dat zou een, ook met de PVV een versnippering betekenen. Een verdere versnippering. Een grotere versnippering. Ja, en dat is een politiek punt, vind ik wel. Dat is een politiek punt. Dat een sterke versnippering maakt het niet makkelijker om een college te vormen. Net zo goed als dat wat voor de Tweede Kamer geldt. Geldt het ook voor Zandvoort. Dus in die context zeg ik van, liever niet al te veel. Want, uh, maar als het, het is een democratisch recht. Als mensen een, uh, daarvoor willen gaan, dan gaan ze daarvoor. En dat heb ik te respecteren. En dat doet het CDA ook. Die respecteert een aantal de uh, Een aantal landelijke partijen heeft geroepen en met de coalitievorming. Wij doen geen zaken met de PVV. Als dat nou hier gaat gebeuren... <laughs> Wat denkt het CDA dan over? Ja, afhankelijk van het programma... Het is te vroeg. Afhankelijk van het programma uh, waar, waar mensen mee, uh, mee komen. Uh, dat is leidend. Wij gaan een programma maken. In het begin hebben we het er even over gehad. Ik zal er veel meer over kunnen vertellen. Dat kan niet, begrijp ik, vanwege de tijd ben. Maar die komt maar, wel terug. Maar, die komt maar, heel graag komt die terug. Het is dus afhankelijk van het programma. Wat voor dingen gaat men daarin zetten? Wij weten wat wij willen. Wij weten wat we gedaan hebben. Uh, uh, er is nog volop staat er in het verleden schieten uh, wat dat uh, betreft toerisme en economie is uh, belangrijk, een, een belangrijke pijler voor Zandvoort natuurlijk qua werk, werkgelegenheid, moeten we mee aan de slag ruimtelijke ordening gaan we nog volop dingen doen, mooi programma in jullie maand hè? Uh, over het toerisme gesproken, in jullie programma staat dat jullie één grote pot willen hebben uh, waar alle gelden in komen nu is het nog redelijk versnipperd. Is daar actie op geweest? Of komt daar nog actie op? Maar uh, in dit... Hoe heet het? Het innovatiefonds... Kijk, het het zit is het bij, een losstaansfonds. Uh, ja, ja, maar het zit... Goed, maar de, uh, de wethouder... Die daarover gaat, Gerard Kuipers, ja. die beheert deze portefeuille en die heeft uh, overzicht uh, van de gelden die binnenkomen en ook wat er besteed, uh, wat er uitgegeven gaat worden en waaraan. En dat doet hij in overleg met veel ondernemers. Dus, ja, ja. Je, ziet, je ziet nu, uh, er is 80.000 gereserveerd, er is een ton extra uh, voor, uh, voor uh, toerisme uitgetrokken en er komt een ondernemersfonds. En we hebben nog een casinofonds. Ja, ja. een casinofonds is natuurlijk van oud-ver en bestaand iets in Zandvoort. En dat kunnen we dus alleen maar blij mee. Nee, maar daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Ja, dat zeker. een ondernemer in Zandvoort, zo'n grote ondernemer qua werkgelegenheid. En uh, qua evenementen en zo, dat steunt. Uh, want dat is, nou ja goed, ik, ik begon met die economische pijlen. Ja. Dat is natuurlijk dit toerisme. Ja. Dus daar zijn, we, daar zijn we blij mee. Nee, maar dat komt, uh, dat komt wel goed. Een, een ander punt is natuurlijk wel, en da, uh, dat zou ik het wel even willen noemen. Wat we gedaan hebben, in ons programma ook, dat is het samen. Leven. En een vangnet voor oud en jong, voor mensen die het wat zwakker hebben. En dat legt het CDA graag uit als het gaat om het, uh, wat gerealiseerd is in deze periode. Het armoedebeleid mag er zijn in Zandvoort. In de zin van, het mag er juist niet zijn de armoede. Maar, maar de antwoorden doen. daarop, die zijn duidelijk verbeterd in deze periode. En dat was ook een van de speerpunten van het CDA van deze coalitie. En dat heeft, uh, is tot stand gebracht. Gaan jullie ook naar de markt morgen? Ja, morgen zijn hij. Nou, als CDA gaan we niet naar de markt. Uh, want nou, we zijn ermee bezig met de verkiezingen, maar we zijn heel duidelijk bezig met elke dag waar ik, we dingen doen. Ik kom daarop, omdat ook in jullie uh, programma staat, wij willen ja. een gemeenteraad hebben die de bevolking vanzelf wordt kent. Ja in de CDA, de bevolking? In ieder geval de, de CDA uh, actieve leden. Die hebben een uh, flinke achterban. En daar zullen... We, uh, nee, dat, dat is, dat is nee, dat is op ondernemersgebied. Dat matig. Nee, dat is op ondernemersgebied. Ik noem hem dan toch, of ik nou Floris dan hier moet nee, nee, nee. of Peter Tromp uh, kan noemen en zo. Wij hebben volop ondernemers in onze club. En uh, daarnaast mensen die in allerlei andere geledingen zitten, verenigingen, noem maar op. Hm. Dus die basis is vooral oh. je leden die midden, centraal in het verenigingsleven, vrijwilligersleven, van Zandvoort staan. En die hebben we volop. En uh, nooit genoeg. Dit is een oproep. Mag ik het nog even? Ja hoor, heel zijn? even. Want we gaan zo naar Hans Rijmers toe. Oké, okay, nou een oproep heel graag uh, daarvoor. Uh, we gaan op uh, 18 mei een algemene ledenvergadering houden. Dan zullen we, en daarna kunnen we er weer verder over praten... we een lijsttrekker gaan kiezen... vertrouwenscommissie maken. Mm -hmm. uh, we hebben volop leden die uh, zich beschikbaar stellen voor functies. Uh, maar dat zijn er nooit genoeg... om dat draagvlak te verbeden in het mooie Zandvoort... Dus die oproep doe ik graag en dank. Ge dat Kees, ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. We praten uh, aan het eind van uh, dit jaar, begin van het jaar, uh, verder over uh, de verkiezingen. Graag. En tussentijds is er misschien al wat spannends gebeurd. Dank je wel. Dat altijd. And liar. Goeie publiek hè, met geld. Hè? Ja. Ja. Ik vind het, ja. Hij staat al lang meer aan onze microfoon. Jullie zijn al uh, terug bezig met uh, het gesprek over uh, Jess in Zandvoort. Um, nieuwe posters. Hans Rijmers aangeschoven bij ons. Uh, Jess ja. in Zandvoort, Jess in de Krocht. Yes, want er zijn uh, verschillende Jess locaties. Is het seizoen al begonnen of gaat het seizoen beginnen? Nou, we gaan uh, uh, morgen het seizoen afsluiten. Met het, uh, laatste, uh, het laatste concert, mm -hmm. met Lex Le Jasper, uh, Marjorie Barnes, uh, Hans van Oosterhout en Erik Timmermans. Dus die vieren. En dan moet ik gelijk even, uh, even wat corrigeren. Want er is sprake van geweest dat Frits Landersbergen zou meespelen, vibrafoon. Maar dat gaat niet door. Die komt niet. Nou, dat was nou, nou, daar ligt bij mijn teleurstelling over. Uh, nou ja, het, het, het, Frits Landersberg is de, by far ja. uh, de beste vibrofonist in, uh, in Europa. Uh, dus die hadden we er graag bij gehad. Ja, die naam zijn we nog wel. Die, uh, die zou oorspronkelijk. Uh, uh, nou, oorspronkelijk zou die niet komen. En toen wel. Maar dat had alles te maken met een uh, kampioenschap van, uh, van Feyenoord oh. van morgen. Want, oh. zijn, want zijn, zijn vriendin. Oh. Die speelt, de vrouw, de de vrouw, Die speelt bij Feyenoord. Die speelt bij Feyenoord. Mevrouw ja. Is natuurlijk een fanatieke Rotterdamse Feyenoord uh, fan. En die zat oorspronkelijk haar afscheidsconcert. Uh, eh, of een groot concert op 7 mei in de Doelen in Rotterdam. Dat heeft ze afgezegd. Okay. Dus zou Frits niet kunnen komen. Dus dat het... hij daarbij moet zijn. Nou is dat concert dus uitgesteld <lacht> vanwege dat kampioenschap. Toen zou hij hier komen eh, als publiek. En toen zei hij van, ah, neem ik die fibrofoon mee. Ga ik lekker meespelen. Dan heb je natuurlijk een, ja? een, een, een, een topquintet eigenlijk. <lacht> Helaas ben hij uh, teruggevloot. Maar om, om, om een reden, en ik, eerlijk gezegd, ik, ik weet niet welke, uh, gaat dat niet door. Dus eigenlijk is nu alles zoals het oorspronkelijk geprogrammeerd is. Hè? En Frits, dat was dan een toegevoegde waarde. Maar ja, die toegevoegde waarde die is er nu even niet. En dat is, dat is jammer. Maar dat neemt niet weg. Dat wij ontzettend blij zijn dat uh, Lex Jasper uh, er is. Dat hij na 15 jaar weer, uh, weer optreedt. Die heeft ongeveer 15 jaar geleden een uh, verschrikkelijk auto-ongeluk gehad. Uh, uh, heeft niet kunnen spelen, niets kunnen doen. Uh, is inmiddels weer uh, hersteld. En heeft in uh, oktober uh, uh, vorig jaar weer het eerste optreden gedaan met zijn trio. Met onder andere Frits Landersbergen en uh, Edwin Cosidius. En toen zaten we achter hem aan van we willen hem graag hier hebben. Het, het, het is een... Uh, ja, ongelooflijk een goede pianist. Echt een van de beste die, die Nederland, ja, hij uh, die Nederland het, heeft. Hij doet het heel leven al uh, ja, van jaartje fight, ja, dus. ja, en, en, en uh, bij het Vara-tansorkest uh, gezeten vroeger. Hè, dus de oude Ramblers, zeg maar. Hè. Zit die, uh, Metropole. En, uh, zit hij echt in de jazz of is dat een saai Nee, het is, het is... Ja, ja. Ach... Hij is, hij, is, hij is heel erg algemeen, moet je dan zeggen. Ja, maar dat, dat, alle goede uh, pianisten, ze kunnen eigenlijk alles spelen. Maar je hebt, je hebt toch vaak dat mensen dan uh, alle goede pianisten die, uh, die spelen. Maar ja. dan kiezen ze toch voor hun richting. Ja, maar ik, ik vind Louis van Dijk altijd zo'n goed voorbeeld. Mm -hmm. Een fantastische jazzpianist. Maar speelde ook klassie, klassieke concerten met Daniel Weyenberg. Ja. Dus waar ligt die grens nou? De, de, de grens ligt in het muzikale vermogen van de muzikant. En, en, dat, kan, ja, en dat, dat hij kan, wil natuurlijk. Precies, en het kan linksom en dat kan ja, rechtsom. En dan ben ik blij dat je dan in het publiek zit en dat je daarvan kan genieten. En die Lex, Lex Jaspers is een, een waardige afsluiting van jullie 15 Ja, absoluut. Samen met Marjorie Barnes. Dat het fantastische, fantastische is ja. ja ja ja en uh, Hans van Oosterhout uh, slagwerken dus de oude slagwerker van uh, de oude vaste slagwerker van Toen Stijlmanz nee, in dat in het uh, in dat combo uh, ja. zijn In die wereld zijn dat bekende namen, nemen. ik aan. Absoluut. Ja. Uh, ja, Marjorie Barnes is uh, uh, uh, lid geweest van de, de groep vroeg, vroeg, vroeger uh, The Fifth Dimension. He, oh. Die we dan allemaal nog kennen uit uh, ja. dat zij uh, de songs uit Hare uh, zongen. He? He? Uh, Let the yeah. Sunshine, he, ja. een ja. wereldwijd geweest. Dan mee? Da daar, daar, uh, daar zong zij in. Ja. En in uh, Nederland uh, Door de liefde blijven hangen. Ja, dat kan gebeuren. Uh, en en en is hier een uh, grote naam geworden. Ja, dus we zijn daar heel blij mee. Dit soort uh, uh, artiesten die moet je natuurlijk heel vroeg boeken. Want neem ja. aan dat er meerdere mensen op jouw vinkentouw zitten: van hier komen met die, uh, met die. Ja, aan de andere kant. Hoe, hoe lang ben je daarmee bezig met zo'n. Uh, want het is door het afsluiten, dus je bent voorzitter. Oh, oh, laat ik je vertellen: wij hebben uh, vorige, week, uh, vorige week met bestuur vergaderd. En uh, 80% van het programma voor uh, volgend jaar hebben we al. En dat begint in september? Ja, september. En degene met wie we gaan openen, dat dreigt, als dat lukt, dreigt. buitengewoon spectaculair te worden. Nou ja, daar zijn lijntjes uitgezet en dat is nog niet bevestigd. Hè? Dus daar moet je altijd even op wachten, hè? op die bevestiging. Maar als dat lukt, dan, uh, dan wordt dat uh, buitengewoon spectaculair. Je is kunt die... nog geen naam noemen, neem ik aan. Nee. Is, is die organisatie nee. binnen de Jess een beetje ons kent ons? Ja, ik ja, hoor het zeker. wel eens van meer mensen. Ja, omdat ik dat Ja, heb, ja nee, dat klopt. Kijk, uh, Erik Timmermans heeft een, uh, een uh, verloningsbureau. Uh, dus die, uh, dus, uh, die verloont, uh, ja, ik denk uh, 80% van de Nederlandse jazzartiesten. Dan is het makkelijk, althans relatief ja. makkelijk om wat te boeken. He, dan zit je aan de telefoon en ga je bellen. Dan hoef je niet naar uh, agenten en managers en allerlei opvreters die daartussen zitten. Maar dan praat je meteen met, uh, met de betreffende muzikant. Dat en, begreep ik nou, dat Erik Timmer ook bij jullie in het bestuur zit? Ja. Maar dat is tevens ook een, uh, een jazzartiest, uh, zeg maar. Ja, hij is, hij is uh, bassist. Ja. Oké, okay, zo makkelijk om iemand in het bestuur te hebben. Want die heeft inderdaad het hele netwerk. Ja, maar hij is hij, uh, uh, de hele... Uh, het, het komt ook allemaal uit de koken van Erik, van 15 jaar geleden, die ooit begonnen zijn in, in de stinkende Emmer, hè, in het Wabenverkennemerland. Nee. Uh, maar goed, daar speelden ze met het, met het trio met Johan Clement en Fris Landersbergen. En op een gegeven moment wilden ze dat niet meer... want er werd doorheen gepraat en gedronken en gezopen en weet ik van wat allemaal. Dus toen Cruises. is, ja, dus toen, dus toen is Erik in de krocht terechtgekomen. Van uh, binnenkomen, zitten, luisteren... Ja. en de muzikanten krediet geven wat ze verdienen. Prima. Dus zo is het toen ver gegaan. En in uh, 2010 hebben we de stichting opgericht. Want dan konden we de uh, gemeentelijke bijdrage vragen... en uh, dat is allemaal gelukt en gedaan... En, zo is het nu eigenlijk nog. En, en, en ja, ja, dan uh, de ene keer dan uh, heb je een beetje uh, een paar honderd euro verlies en de andere keer heb je wat over. Nou ja, en dan uh, vullen we dat dan weer aan. Want uh, post ergens verzamelen kost ook geld. Hè? En dit is veel leuker. En, en jazz organiseren, ja. kost ook geld natuurlijk. Dus. Ja, ja maar, je, kost geld, ja, maar je blijft zelf ook hangen. Dus uh, <laughs> ja. dat is dat ook wel weer gezellig en uh, heel leuk. Ja, hey, um, ja. Morgen met uh, Alex Jaspers en Marjorie. Ja. Um, Gaan zij alles samen doen of gaat zij ook nog solistisch iets, iets doen? Nou, het, het, uh, kijk, zij zingt natuurlijk met, nee. het, uh, met het trio... Dus het blijft een uh, Het blijft een, trio. blijft een set. Ja, het blijft een, ja en, en dan is het meestal zo dat het trio dan opent met een uh, instrumentaal stuk. Hè, dat, dat zij eventjes mm. hun, hun ding kunnen doen. het zijn net mensen. Ja, moet even flink op die levende ervan. Uh, leven het ego. <laughs> ja. Ja, ja, ja, Niets menselijks is, is te vreemd. Nee. En, uh, en vervolgens uh, gaat uh, Marjorie lekker, uh, lekker zingen. twee setjes, uh, setjes uh, meezingen. En een pauze. En dan kan iedereen zijn drankje weer uh, mee de zaal innemen uh, en, en, uh, drinken, en drinken en vooral niet slurpen. <laughs> ja, nou, dat is wel een, een verschil, hè. En, uh, en de kroegjes. Ja. Die doen hun dingetje in de hoek. En iedereen ja. uh, die kwekt er ja. doorheen en er ja. doorheen. En hier ga je eigenlijk een concert. Ja. ja, maar dat is ook de reden waarom we ook de gemeentelijke subsidie krijgen. Omdat we het concertmatig doen. Omdat je daarmee onderscheidt van de rest. Ik, ja. ik bedoel. Als je een kroeg hebt... Dan kun je wel subsidie aanvragen, maar dat ga je niet krijgen. Maar blijkbaar zijn er dus artiesten die dit prevaleren boven kroegjes. Ja, maar daarom komen ze ook graag. Ja, precies. En we hebben een geweldige akoestiek. En, en er zijn echte uh, muzikanten bij die zeggen van... We hebben een fantastisch concert gehad. En uh, wanneer mag ik weer komen? Dat is goed en voor dat de, zijn, ja, maar dat zijn niet de minste. Nee, dat, dus en, en dan ga je wel weer, ah nou sluit je zo'n dag wel weer met een goed gevoel af hoor. Maar dan gaan ja. jullie hey, tot ik... met september dicht, zeg maar? Hm? Jullie gaan tot met september dicht? Ja, wij hebben dan drie maanden vakantie. Ja, Maar ja. bestaan er plannen om in die tussenliggende periode bijvoorbeeld in het muziekgebouwtje uh, nee. dingen te organiseren buiten? Nee. Nee. nee. Nee, Blijf, ik, ik blijft in de gat, ja, we, kijk, blijft uh, een lege tent. blijft nee, een ja, te lege tent. Ik, <laughs> ik weet waar je naartoe wil. We kunnen natuurlijk uh, hier anderhalf uur discussiëren... ...of we wel of geen uh, jazzfestival in het dorp hebben. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, nee, nee, maar dat, dat, dat ligt maar voor ja, de hand, want, nee, maar Dat is het enige wat je dan in het dorp kan organiseren. Ja. Als je in, in, in, in die maanden iets wil doen en je wil publiek hebben... dan moet je het buiten doen. Ja. Ja. Ik bedoel, als, als het morgen hebben we een voorjaarsmarkt. En als het dit weer is. Dus top. Dan, dan is het fantastisch. En dan hoop ik dat, dat de mensen... Uh, naar de krocht komen. Hè, want... Ja, de, de, ja, je gaat daar een fantastische jazz geworden En dan ga je daarvoor en daarna naar die voorjaarsmarkt. Ik heb overigens nog wel even gevraagd aan de gemeente gisteren of die voorjaarsmarkt verplaatst kon worden naar volgende week. Maar dat ging niet meer lukken. Nee, dat ging niet. Ja. Er was laatst, maar, dat was gevraagd? te laat. Wanneer heb te dat gevraagd? Ja, dat ging niet meer. Maar ik vond het zo, nee, Dat is nou jammer. Ik vond het, het zo lullig dat dat nou niet meer kon. Ik snap daar niks van. Nee. Maar je hebt er zin ja. ja. genoeg in om voor de 16e keer dit weer op te ja ja, ja, ja, ja, ja, maar dat, dat, dat, dat, dat is ook de motivatie van de muzikanten. Ja. En uh, dat is zo ontzettend leuk. Even de tijden nog. Even. Half, drie, half drie begint het concert. Uh, vanaf twee uur mag uh, je erin? Kwart voor twee, twee uur. Uh, ja, maar dan uh, een kopje koffiedingetje. Uh, leuk, ja prima. 15 euro uh, gaat iedereen betalen. En hoe lang duurt het concert? Nou, uh, tot een uur. of pff, Kwart of vijf, half zes. Of zo. Oh, dat... En als er mensen zijn die zeggen van wij willen daarna mee eten. Dan is er morgen asperge maaltijd. Dus dan moeten ze Theo even bellen. Op zijn directe nummer. Want daar doen we oh ja. niets mee. Maar ik heb ik dat nummer van Theo even ja. opgezocht. Uh, even kijken. Ja... Ja, waar is dat nummer nou? In ieder geval... Ja, de krochtbellen. De krochtbellen voor het eten. Ik dacht dat dit een nummer was, maar dat is het niet. Sorry. Dus uh, mocht je na het concert mee willen eten... als uit, bel Theo in de krocht. Of misschien loopt er even langs. Ik weet niet of hij er is. Hans, ja. veel plezier morgen met de Jess. Goed. En wij zien elkaar graag terug bij de opening van het nieuwe seizoen. Dankjewel. Dat gaan we zeker doen. Zeer bedankt. of the trade. Ik een telefoon van de Krocht. Als je wil blijven mee eten morgen na de Jess. En dat is 06-54677-947. Als je mee wil eten bij de Aspasia maaltijd. In de Krocht, naar de jazz. Yes. Donna Corbani is bij ons aangeschoven. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen, dankjewel. Um, jij gaat het hebben over de artwolk. En die is. Uh, volgende week. Ja. 13 en 14 mei. We hebben het net al een beetje gehad over de andere uh, rondtoeren die je kon maken door Zandvoort bij uh, verschillende kunstenaars. Ja. En uh, jullie zijn afgespitst van de BKZ. Ja. En jullie vereniging heet nu? Zand, Kunst en Cultuur. Zand, is... Kunst en Cultuur. Ja, yeah. Het is die groep voor uh, en door professionele kunstenaars in Zandvoort. En wij uh, werken ook graag samen met galeries en kunstenaars uit uh, Buitenland, hele land. Dus uh, professioneel bezig. Kregen jullie te veel te maken met, uh, uh, met amateurs? Dat jullie daardoor afgesplitst zijn? Dat jullie, of, of wilden jullie als professionele groep gewoon een apart groep zijn? Uh, sowieso wilden we een aparte groep zijn. Doordat um, ik vind alle vormen van kunst mm -hmm. leuk, ook als je het voor je hobby doet, helemaal goed. Alleen wat ik wil bereiken met mijn exposities, is misschien anders dan wat iemand anders wil doen. Dus ik ben vooral bezig met uh, grotere exposities bij galeries en uh, musea. En er is een groepje van Stanfordse kunstenaars die daar ook bezig zijn. Mm -hmm. Dus die buiten Stanford heel actief zijn, uh, ook binnen- en buitenland. En daar wilde ik graag mee samenwerken om een klein een kleine groep van uh, hoogkwaliteit exposities neer te zetten. Dus ook uh, we gaan de we gaan gezamenlijke groep expositie in Woerden... bij uh, Nachtcultuur. En nu hebben we een, nog een expositie in de planning uh, in Zandijk. En dat, en dat is de groep die jullie nu zijn? Van Zand, Zand. Ja. Ja. ja. Wat is het criterium om, zeg maar lid van deze groep te zijn? Zijn dat kwaliteitsnormen of moet je ervan leven? Nou, het is, is, sowieso dan moet je de, de grootste inkomensbron, uitkomen van je kunst, dat je echt professioneel bezig bent, dat je, je regelmatig exposeert dat je iets van een opleiding hebt uh, gehad, of in ieder geval dat het te zien is dat je goed professioneel bezig bent, mm -hmm. dus hoge kwaliteit uh, we hebben ook een nieuwe lid gekregen en die is uh, een Italiaanse kunstenaar en die maakt heel interessant. Werkt. Dus van museumkwaliteit. Uh, dat is wat wij eigenlijk zoeken van uh, als je een goede cv hebt. En heel mooi werk. Dus uh... de, de, de groep gaat gezamenlijk naar buiten. Zo mm -hmm. in Zaandijk. Uh, ja. Dan levert iedereen een aantal werk in. Ja. En um, dat wordt geëxposeerd. Het kan dus ook zo zijn dat uh, de groep bij een groot bedrijf uh, binnenkomt en de half versiert. met jullie kunstwerk. Ja. En, Gaat die groep dat zelf organiseren, die, die, die tentoonstellingen in dijk bijvoorbeeld? Ja. Ga je zelf de boer op om, om locaties te krijgen? Uh, nou ja, we hebben aangeboden gekregen expositieruimtes bij verschillende galeries. Ja. Want uh, wij maken de werk die galeries graag in huis willen hebben. Dat is ook de vraag natuurlijk, hè? want je kan van alles maken, maar het moet ook verkocht worden. Ja. En de galerie-eigenaar moet daar brood in zien. Ja. Nou goed, dus uh, wij hebben een galerie in Woerden geëxposeerd gezamenlijk. We zijn ook uh, verschillende ruimtes aangeboden gekregen. Die expositie in die galerie in Zandijk. Dat is ook een samenwerking, want wij zeggen dit is de soort kunst die wij te bieden hebben. Wij kunnen het neerzetten voor jullie. En dan, uh, hun, het is een samenwerking met galeries, expositieruimtes is altijd een samenwerking. Ja, dat begrijp ik. Um, dus de, Jullie gaan uh, steeds sterker worden. Want een groep is natuurlijk sterker. En uh, fijn dat jullie in den landen trekken. Maar nu gaan we het over Zandvoort hebben. De Art Walk. Dus je moet ja. weer een, een wandeling maken. Ja. En ik heb hier een prachtige poster voor me. En uh, ik heb ook een paar namen erop staan. Degenen die meedoen zijn Anneke Pereboom. Marlene Sjerps. Fabrice Poudo Geisler. Marcel Witte. Kees Juffermans, Ellen Kuil, jijzelf Donna Kobani, Wouter Dam, Monique van der Meij en Noorbrand. Klopt, ja. Uh, een, heel veel, of een aantal zit in, uh, in de Oude Marierschool. Ja. En de rest, draai ik het, de poster om, ja. die zit in, in Zandvoort. Het is dus echt de bedoeling dat je wandelt. Ja. Ja, hiernaast zijn er nog meer uh, kunstenaars die, uh, die later bij zijn gekomen. Oh. Bij verschillende locaties. Dus bijvoorbeeld bij het Zandvoorts Museum. Daar hebben ze ook een tentoonstelling ja? over de circus. Dus daar is meer te zien. Maar ook een heel mooie ruimte ingericht door Fabrice. Een heel bekend kunstenaar uit Amsterdam. Ik vind het heel leuk dat. Uh, uh, hij heeft toegestemd om mee te doen als gastkunstenaar. Um, alle locaties uh, zijn op loopafstand of uh, heel snel op de fiets. Het zijn uh, gewoon zes verschillende locaties. Daar ook is een uh, groepstentoonstelling te zien bij um, Beach Club 10. En dat is uh, ja, bij, die, bij die mooie beeld, de casino naar Barcelona. Bij de rotonde. Ja, yeah. en um, daar heeft uh, de meeste kunstenaars één werk hangen of staan. Dat wil ik net vragen. Uh, Groepstoontentoonstellingen... Ten, ten, ten, ten, betekent dat iedereen daar vertegenwoordigd is. Nou, sommigen hebben heel fragiel werk... of te weinig werk... om daar een kunstwerk neer okay. te zetten. Maar er wordt van iedereen gevraagd... om daar een kunstwerk neer te zetten. En, het is een soort mini-galerie. Het uh, is een mini-galerie. Dus uh, dat geeft een goede beeld van wat er allemaal te zien is. Maar het is wel de bedoeling dat wat, uh, wat jou het meest aanspreekt... dan wandel je even naar binnen. Want iedereen heeft hun deuren open tussen 12 en 5... En, en uh, iedereen is dan van harte welkom. Bij de Maria School uh, is het ook altijd een groot feest. Bij Atelier Aquaba. Bij Ellen Kaal. Daar is heel veel te zien. Sowieso een mooie expositieruimte. Ja, de oude smitsen is uh, nog steeds een, een, een markant ding, vind ik. En, uh, ja. Als zij dan bezig is met dat spul. En dan boven is ook altijd iemand die exposeert. Dat vind ik een mooie, mooie ruimte. Bij jou ook trouwens. Maar. Ja. Uh, dus iedereen kan wandelen. Door Zandvoert heen, deze plattegrond, is die ergens verkrijgbaar? Uh, die ligt uh, bij de VVV, bij het Zandvoortsmuseum, Museum... Um, bij verschillende standtenten. Uh, overal uh, hoort die een beetje verspreid te zijn. Er zijn ook grote posters, billboards... door heel Zandvoort te zien... met uh, ook uh, verwijzing naar de website. En dat, uh, wij hebben ons eigen uh, website... artwalkzandvoort.wordpress.com. Of je kan kijken op de Facebookpagina... onder Zand, Kunst en Cultuur... En als je gaat googelen artwalk Walk Sanford, dan, kom je, ook dan ook kom je er ook wel. Ik heb ook uh, via mijn eigen site korbani.com alle informatie en details erover over die event. En het uh, leuke is, is uh, dit jaar dit is onze derde editie van uh, alleen een professionele kleine kunstroute. En wij hebben echt super gastkunstenaars, dus ik ben heel trots op uh, dit evenement. En ja. ook heel veel uh, extra PR en ook weer leuk om op de radio te zijn, om uh, een beetje te promoten. Is het te vergelijken met, is in Amsterdam mee eens in de maand... of iedere zondag een markt van professionele kunstenaars... Die is daar al enige tijd, heb ik begrepen. Is het daarmee te vergelijken? Is, wat jullie van plan zijn? Nou, dit is iets... Ik, ik ben altijd heel actief bezig geweest... met die kunstroute door Zandvoort. Dus ook eerst uh, met BKZ. En wat ik fijn vind, is dit is een kleine route. Je bent echt in de studio's van de kunstenaars. Dus waar ik werk, daar heb ik nu ook een gastkunstenaar. Alles wat je ziet, is ook bekend van galeries en musea... door de hele wereld. Maar nu is dit gewoon in Zandvoort. Kun je even naar binnen wandelen, even een praatje maken met de kunstenaar, dus het is direct. Mm -hmm. En uh, ja, het is altijd een beetje een gezellige evenement. Dus ja, ik bedoel eigenlijk de frequentie, want in Amsterdam... Oh, hebben dit ze, is dacht ik, iedere maand, als ik hem goed uh, heb gelezen... Ja. en altijd op een zondag, vaste tijden... is het jullie plan ook om zoiets in Zandvoort te gaan organiseren? Nee, dat is, uh, <laughs> dat is te veel... Uh, nee, dat op, op veel dit werk. moment dat wordt dat te veel werk. Dan moet je echt een vaste plek hebben. Ik heb dan een atelier die open is op afspraken. Maar uh, ik ben ook bezig met heel veel exposities. Ook buitenstand voor. Dus ook in het buitenland. Dus mijn werk reist rond. Eén keer per jaar of twee keer per jaar haal ik dat allemaal naar mijn eigen atelier. Om, om het uh, in eigen huis te kunnen laten zien. Dus het is niet, niet iets wat elke week één of twee keer per jaar proberen we te doen. Ja. En op dit moment is dat, uh, kunnen we het groot aanpakken. Ik snap je. dat. Ik vind het wel jammer als tegenhanger tegenhangen voor de hoeveelheid aan warenmarkten die er ook dit zijn weer op ons afkomen. Het zou grappig zijn, aardig zijn, als je het publiek iets anders kunt bieden met enige frequentie. Zou, dit zou daar prima in passen wat mij betreft, maar het vergt veel organisaties. Nou, een van onze sponsors, toevallig, gaat uh, zoiets doen. En dat is de Art Boulevard Sandvoort ja? van uh, Natalia Pereboom van uh, Beach Promotions. Beach Promotions. Ja. En ik vind het een heel leuk initiatief. Dus uh, zij geeft he wel een plek voor iedereen die hun kunstwerk wil laten zien. Daar zijn andere criteria voor nodig. Voor ons, wij zijn ...zijn echt bezig om de galeries te exposeren. Dus, uh, ja. dus, uh, en zij is open voor iedereen die, die het leuk ja. vindt... ...om ja. op die boulevard te schilderen. Dus de, als je kunst wil zien... ...het kan in Zandvoort en er wordt wel steeds meer. Dus dat is ja. wel heel leuk. Ja, dat is wat ik net bedoelde. Dat, uh, de eerste uh, loop door Zandvoort heen was een middagje. En uh, nu zijn het gewoon twee dagen. De totale uh, kunstdag, 17 was het, wordt dat. Maar dit is dus apart. Ja. Um, 13 en 14 mei, van 12 tot uh, 5 uur s middags, ja? de Artwork in Zandvoort. De locaties die kan je halen bij de VVV, bij het museum en op diverse websites, Ja. .com. ja. En anders moet je even googlen en dan kom je er ook wel. <laughs> Ik neem aan dat er, uh, er kan ook weer gekocht worden, want jullie zijn professioneel. Ja, dat is de bedoeling. En uh, de meeste kunstenaars hebben ook klein werk, groot werk. Dus zeg maar, je kan instappen met een poster van uh, 30 euro. Of je kan een heel mooi, bijzonder uh, bronzen beeld kopen van uh, in de duizenden. Het hangt van je budget af. En, ja, en, en je plek in je huis. Maar uh, wij bieden een... Uh, oh, laatste, ja. ja, wij bieden heel veel verschillende soorten werk. Dus in een klein groepje hebben we heel veel te bieden. Dus ik hoop dat mensen daar allemaal komen van genieten. Het is in ieder geval een prachtige poster. En daar, op de poster kan je al zien dat er een grote diversiteit is aan, uh, aan stijlen. Ja. Van, van beeld tot, uh, tot schilderij. Ja. Donna, ontzettend bedankt voor je komst. Ja, jullie ook bedankt. En misschien zien we elkaar volgende week. Heel graag. Dankjewel. We gaan gelijk door met de agenda. Daar hebben we er nog een klein beetje tijd voor. Uh, de expositie This is China die loopt er morgen af in het Zandvoort Museum. Uh, de Art Boulevard je kan meedoen, alleen moet je dan opgeven bij Beats Promotion. En die uh, is van 10 tot 10 uh, avonds. Morgen is er een Japanse autosportdag op het schiet van Zandvoort. Uiteraard is er ook een voorjaarsmarkt van 10 tot 6, Ongeveer 300 kramen door het hele centrum heen. Hans Rijmers was hier voor de Jazz in de Krocht. Mayuri Barnes en... Hoe heet die, die andere weer? Lex Janssen? Ja, Lex, Jaspers. Lex Jaspers. En dat begint om half drie, middags. Entree, 15 euro. Artwolk hebben we het net over gehad. Volgend weekend, zaterdag en zondag, van 12 tot 5 op de diverse locaties. 15 en 22 mei is het Amazing Monday bij Ayuma op het Zuidstrand. Vanaf 18 uur. 19 en 21 jaar niet te missen natuurlijk. De Jumbo familie racedagen met Mask Verstappen en de 19e vervalt want hij komt niet naar het dorp. Het wordt 20 en 21 mei. Classic concert 21 mei in de Protestantse kerk. 26 mei Ibiza on tour een markt op het badhuisplein van 2 tot 8. Uh, dat was het voor mij wel deze keer. Uh, wij bedanken Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik voor de redactie. Kasper, ontzettend bedankt. We gaan heel snel afbreken, want je moet weg, heb ik begrepen. Gert van Kuik, ontzettend bedankt. En wij zien elkaar volgende week. Perfect weekend.